7 Uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Mladic bij tribunaal voor Nederlandse rechter. Deel Amerikaanse luchtmacht naar Polen. En Greece-acteur Jeff Conaway overleden. Een van de drie rechters in het proces van het Joegoslavië-tribunaal tegen oud-generaal Mladic is een Nederlander. Het is Alfons Ori, die eerder een tijdje de zaak tegen de Bosnische servische leider Radovan van leidde. De president van het tribunaal besloot dat andere rechters het proces moesten overnemen... voor een betere verdeling van de werkdruk. Vlak voor dat besluit had de juridisch adviseur van Karacic, Ori, beschuldigd van partijdigheid. De andere rechters in de zaak tegen Mladic zijn een Duitser en een Zuid-Afrikaan. Een Servische rechtbank oordeelde gisteren dat de vroegere leider van het Bosnisch-Servische leger... mag worden uitgeleverd aan het tribunaal in Den Haag. Zijn advocaat zegt dat Mladic daarvoor te ziek is...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 Obama begon gisteren na de G8-top in Frankrijk aan een tweedaags bezoek aan Polen. In Warschau legde hij een krans bij het graf van de onbekende soldaat en bezocht hij een overblijfsel van het Joodse ghetto uit de Tweede Wereldoorlog. Op het Plaza de la Catalunya in Barcelona zijn meer dan honderd mensen gewond geraakt toen de politie het plein ontruimde. Er kampeerden al bijna twee weken honderden demonstranten. Ze maken deel uit van de landelijke beweging die al twee weken in alle grote steden in Spanje betoogt tegen de hoge werkloosheid en de bezuinigingen. Toen de betogers zich tegen de ontruiming verzetten, gebruikte de politie de wapenstok. Onder de ruim 100 gewonden zijn ook tientallen politiemensen. De autoriteiten wilden het plein leeg hebben, zodat voetbalsupporters er vanavond op een groot scherm de Champions League finale tussen Barcelona en Manchester United kunnen bekijken. Manchester keeper Edwin van der Sar hoopt dat hij vanavond zijn loopbaan kan afsluiten met zijn derde Champions League titel. Hij won de beker in 1995 met Ajax en in 2008 met Manchester United. Door een breuk in een persleiding stroomt er ongezuiverd rioolwater... vanuit West-Brabant de Wesserschelde in. Volgens het waterschap Brabantse Delta is de vervuiling nog niet alarmerend... maar kan het er wel stinken. De breuk ontstond gisterochtend in een buis... waarop onder meer de riolen van Bergen-op-Zoom, Roosendaal en Moerdijk zijn aangesloten. Om te voorkomen dat de riolen daar overstromen... wordt het rioolwater in de Westerschelde geloosd... ter hoogte van de gemeente Rijmerswaal... Het is onduidelijk hoeveel rioolwater al de Westerschelde is ingestroomd. De gemeenten krijgen over drie jaar samen 2,6 miljard euro... voor het aan werk helpen van jong gehandicapten... en mensen uit sociale werkplaatsen. Dat schrijft staatssecretaris De Krom in een brief aan de Kamer. Hij geeft in de brief een toelichting op de nieuwe wet Werken naar Vermogen... waarin de sociale werkvoorziening, de bijstand en de regeling voor jong gehandicapten worden samengevoegd dat moet een bezuiniging opleveren van 1,8 miljard euro. Deze week botsen de krom daarover met een deel van de oppositie... die bang is voor sluiting van sociale werkplaatsen... en ontslag voor veel gehandicapten. De astronauten van het ruimteveer Endeavour... hebben de laatste ruimtewandeling gemaakt vanuit een space shuttle. In een ruim zeven uur durende ruimtewandeling... hebben ze voorlopig de laatste hand gelegd... aan het internationale ruimtestation ISS. Het was de vierde en laatste ruimtewandeling... van deze missie van de Endeavour die na deze vlucht niet meer de ruimte in zal gaan. In juli is er nog één vlucht van een space shuttle... dan gaat de Atlantis naar het ISS. De Russen zijn dan de enigen die nog op en neer kunnen vliegen... naar het ruimtestation. Mogelijk wordt er nog één module aan het ISS toegevoegd. Het ruimtestation kan nog zeker tien jaar mee. In Los Angeles is acteur Jeff Conaway overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als Knicky in de film Grease... Later speelde hij in de comedyserie Taxi... de beginnende acteur Bobby Wheeler, die bijverdient als taxichauffeur. Twee weken geleden werd Conaway bewusteloos in zijn huis gevonden. Hij had een longontsteking en was ernstig verzwakt... door zijn verslaving aan alcohol, drugs en pijnstillers. Jeff Conaway is 60 jaar geworden. Het weer in de loop van de ochtend meer bewolking met vooral in het noorden regen. Er staat dan een flinke zuidwestenwind. Het wordt maximaal 15 graden aan zee tot 18 of 19 graden in Limburg. Morgen licht wisselvallig en iets warmer. En na het weekend eerst nog wisselvallig. Vanaf woensdag overwegend droog en zonnig.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 28 mei en het weekend is begonnen. En dat doen we met nieuws over de Grand Prix in Monaco, Formule 1... de brand op Ibiza, demonstraties in Egypte... een vooruitblik op de Champions League-finale... en natuurlijk het afscheid van Edwin van der Sar, de beste keeper van de wereld... en de verjaardag van Prinses Maxima. Maar we doen het ook met de nasleep van de arrestatie van Radko Mlanic. In 1995 was hij betrokken bij de Dayton-akkoorden die de vrede in het voormalige Joegoslavië inluidden. Richard Goldstone. Aanvankelijk zouden onder meer Mladic en Karasit vrij uitgaan. Maar Goldstone weigerde om de vrede te betalen met een vrijgeleide voor deze van oorlogsmisdaden verdachte mannen. Goldstone was ook de eerste hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal. Eerder sprak ik met hem en vroeg hem waar hij was toen hij hoorde dat Mladic eindelijk was opgepakt. Voilà. I woke up. I'm in California, so I'm nine I'm uur hours behind Europe and uh I, I woke up yesterday morning and my wife who listens to the radio most nights uh gave me the news when I woke up. Okay. Hij was uh in California, hij lag te slapen en zijn vrouw maakte hem uh, wakker terwijl hij naar de radio aan het luisteren was, want hij was s'nachts wel uh wakker. I suppose this must be very satisfying for you. Yes, no, I was I was really quite quite delighted when I heard the news. It's uh It, it, it's come very late, but it certainly is satisfying, as you say. Ja, yeah, het is uh, prachtig nieuws uh, voor hem, maar het kwam wel vrij laat. Je zei het, kwam quite late. Is het te laat? Nee, justice is really never too is it, never too late. Obviously, some of the victims have no doubt died in the meantime, but, but there are many victims in in the former Yugoslavia. Um, uh, uh, less than a year ago, I visited the memorial at Srebrenica uh, and, uh, and, uh, and met with many of the victims, many of the mothers who were still, who were still mourning their, their loved ones. Ja, het komt natuurlijk nooit uh, te laat, hoewel er in de tussentijd wel wat slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers zijn overleden, maar het komt nooit te laat. In your view, why did it take so much time to trace Mr. Mladic? Well, you know, international courts obviously have to rely on uh, governments cooperating. They, they can't send in their own police or army to arrest people. En, uh, uh, you know, I, I don't know the, the inside story, but I've always felt that the Serbian authorities could have arrested him a lot earlier. Ja, het is altijd uh, spijtig dat hij niet eerder is gearresteerd. Maar je, je moet vertrouwen op overheden, want die overheden moeten hem uiteindelijk uh, arresteren. En uh, die werkten de Servische autoriteiten, dan niet echt daaraan mee. What changed then uh, for, those, for the government of Serbia that they uh, don't fear at this moment to arrest Mladic? I think his his popularity has, has been on the decline. That, that's what I understand from what I've read, uh, and uh, and also in the, uh, again last year I visited Belgrade, and the, the, the attitude there has changed uh, considerably towards the uh, Yugoslavia war crimes tribunal, and of course there's the the, the growing um belief uh, on the part of the present government in Serbia that it's the interest of uh, Serbia to join the European Union. Ja, het is natuurlijk het geloof dat ze de Europese Unie dat ze daar toe, zouden toe kunnen toetreden en, en in de loop van de tijd is gewoon het uh, ja, de attitude, het geloof ook uh, veranderd en de politiek is eh uh, veranderd. I, add, I think yes. I think it's very important that that of course the Netherlands played a very key role. Uh, in, in insisting throughout that it's a condition of Serbia's admission that Mladic that, that should be handed over. Yeah. Was it really quite important that the Netherlands played that role in uh, the European community, for instance? No, absoluut. Ik denk, think, dat I think het was Ik denk, was een cruciale rol. En wij speelden daar een cruciale rol, uh, zegt hij, onder andere door uh, de, de vorige minister Verhagen, die elke keer zei als de uitbreidingsplannen van Servië aan de orde kwamen, dat dat niet aan de orde was voordat de oorlogsmisdadigers waren gearresteerd. Thank you very much, and I hope to speak to you once again. Thank you. Thanks very much. Richard Goldstone was dat. Ze waren er allemaal gisteravond in het concertgebouw... van oud-premier Kok tot het verplegend personeel... uit het Bronovo ziekenhuis dat Prinses Maxima hielp bij de bevallingen. Maxima is 40 jaar geworden en gisteravond deed ze iets terug... voor de mensen waarmee ze de afgelopen 10 jaar heeft samengewerkt. Zo'n 700 gasten, waaronder ook veel Europese royals... die woonden het concert bij. En ook onze verslaggever Mark Hamer mocht naar binnen. En dan voor het toch wat toegestroomde publiek... het moment... Maxima komt uit de bus en krijgt een spontaan verjaardagslied toegezongen. En dan in de zaal van het concertgebouw, als we op het balkon kijken, zien we daar al die mensen die er straks nog op de rode loper liepen, die mogen daar gaan zitten. En beneden, beneden in de zaal, ja, daar zitten de gewone mensen. De gewone mensen die een kaartje hebben gekocht. En toen nog niet wisten dat dit optreden voor de verjaardag van Maxima zou zijn. Dat hoorden we twee weken geleden. En toen hoorden we bij van, ah, het is verjaardagscadeautje van Maxima. Ja, klopt, dat klopt. Maakt dat wat extra leuk? Ja, vind ik wel. Heeft wel iets speciaals, iets extra feestelijks. dat is wel leuk. Ja, omdat Maxima 40 jaar geworden is. Ja, nou, ze is niet voor niks beschermvrouwen van het orkest, dus het is gewoon leuk dat ze haar dat aanbieden. Ja, en gaat u ook zo voor de zingen? Nee, oh ja, als we met z'n allen gaan zingen, dan doe ik dat Ik geloof wel. het wel, ik geloof dat dat... Nou, dan zing is. ik mee, ja, ja. tuurlijk. Als algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouw Orkest heet ik u vanavond van harte welkom. Please allow me just to say happy birthday. Ladies and gentlemen, I wish you a very pleasant evening and please welcome our chief conductor, Maris Jansons, and the Royal Concertgebouw Orchestra. So for me, this is an evening to thank all of you that have played such an important part in my life in the Netherlands and as wife of our crown prince. It is inderdaad tien jaar geleden dat mijn verloofde me officieel voorstelde. Het verjaardagsconcert van Maxima zit erop. Ja. Ze refereerde er zelf aan. Het is 10 jaar dat ze nu in Nederland is. Wat heeft ze betekend voor Nederland? Een opleving van het koningschap, wat meer variatie, wat meer creativiteit erin. Het is een spannender omgaan met de pers, weet ik. Ik vind het een lichtend voorbeeld van hoe je naar buiten kunt treden Maxima heeft een nieuwe impuls gegeven aan het koningshuis. Absoluut, en dat, absoluut. Ja. Dat kunnen we nu na tien jaar een beetje evalueren op haar veertigste. Ja, we kunnen voorlopig even vooruit, want we zitten met, we zitten, als zij koningin wordt, dan wordt iets voortgezet en, en verbreed. En uh, nou, daar moeten we blij mee zijn. Dit Argentijnse temperament konden we wel gebruiken. Ja, ja hoor, het nou, past wel en, bij ja, deze tijd. Is, De Argentijnse zon komt erin. Ja. En dan was dit een mooie avond bij. Want, ja hoor. Absoluut om niet te vergeten. Oké. Okay. Ja. De Duitsers moeten op zoek naar andere energie, want kernenergie, dat wordt hem niet. Dat zo. Verkeersinformatie, er is een ongeluk gebeurd op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Evedingen en knoppunt Evedingen. File die er staat is 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Op Ibiza zijn zo'n duizend mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Het gaat om de grootste brand die de inwoners van Ibiza ooit hebben meegemaakt. Een van de mensen die het uh, huis heeft moeten achterlaten... is de Nederlandse Carolina Ellemeet. Nu in de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft uw huis moeten achterlaten. U uh, verblijft nu uh, ergens anders op het eiland? Ik ben met een uh, bij een vriendin... Ja. En, maar mijn huis is oké. Okay. Oké, okay, want dat is uh, het belangrijkste wat ik wilde weten. Van, hoe is het met het huis, maar hoe is het met de omgeving rondom het huis? Uh, ik, ik hoop dat het meevalt. Gisteren kon ik er heel eventjes naartoe, vijf minuutjes. en uh, nou, Toen zag ik gewoon dat alles goed was. En, uh, er is er wel nog brand, dat wel. Ja, maar want... niet, niet direct om mijn huis heen meer. Nee, want u moest uw huis verlaten uit voorzorg. Maar er is nog brand. Uh, waar woedt de brand op het moment? Ik zou zeggen iets uh, meer... Oosten, van mij. Ja. En is hij nog groot? Hoe, hoe, hoe zou je hem omschrijven? Nou, ik moet u zeggen, ik, ik ben uh, net wakker, dus ik heb nog niet gekeken. Maar uh, gisteren zag het er nog een flink uh, dikke wolken uit. Ja, En de autoriteiten, met name dan de brandweer, die zijn meteen in actie gekomen. Hè? Want we hebben het niet over een brand die gisteravond is uitgebroken, maar al eerder van de week. Hij is uh, ja, een dag geleden begonnen. En uh, de eerste dag begon het met een heel klein brandje. En het is gewoon vrij snel uitgebreid... En er zijn ook verschillende theorieën over wat het dan uh, of het niet aangestoken zou zijn, omdat het op verschillende plekken was of zo. Ja, en dan gaat het ook over dat een verhaal dat een imker het uh, op zijn geweten zou hebben. Ja, dat is het ene verhaal. Eén verhaal is een imker en ander verhaal is dat het aangestoken zou zijn. Oké, okay, en hoe zou die imker dat dan hebben gedaan? Nou, als je met bijen werkt, dan moet je toch uh, rook doen om de bijen uit een uh, hol te halen. Hè? Ja, natuurlijk. En daar moet dan een, een chispa, een, een vuurvonkje vanaf zijn gevallen. Oké, okay, en het andere verhaal is dat het wellicht zou zijn aangestoken? Ja, dat het wellicht en dat ze ook iemand hebben opgepakt. Ja. ja. Is er voldoende blusmateriaal uh, aanwezig? Nou, ik begin niet, mee. Uh, ik heb uh, 24 uur moeten wachten voordat uh, iets aan mijn uh, huis en omgeving werd gedaan. Ja. en hoe kan dat? Is dat en, niet goed georganiseerd? We het niet, of? We maar, hè? konden ze niet allemaal tegelijkertijd uh, op de, op de, bij de brandhaarden zijn. Dus ze moesten gewoon kiezen van de een naar de ander. En mijn uh, buurt waar minder huizen staan is minder belangrijk dan een buurt waar bijvoorbeeld een heleboel huizen staan. Oh ja. En zijn er wel gewoon ook blushelikopters uh, en, en, en dat soort zaken? Ja, ik moet zeggen gisteren was fantastisch. Er waren heel veel helikopters, heel veel vliegtuigen, ontzettend veel acties. Ze hebben enorm hun best gedaan. En ze hebben gewoon heel goed uh, ge geblust, want het, het is onder controle gekomen. Ja. Het heeft Ibiza trouwens vaker te maken met, met bosbranden? Of is dit echt heel uitzonderlijk? Nou, uitzonderlijk niet Ook niet heel vaak. Maar er was toevallig wel uh, vorig jaar een brand bij me in de buurt. Ja. Maar in al die 15 jaar dat ik woon, uh, nog nooit meer in mijn buurt. Maar er is natuurlijk wel eens een bosbrand af en toe op het eiland. Ja, ja. Is een nou, Ik hoop dat u uh, snel weer terug kan uh, naar uw huis en dat de uh, brand inderdaad uh, definitief onder controle uh, blijft. Mevrouw Ellemeet, ja. dank u wel voor het gesprek. Oké, okay, bedankt. Ja. Dan Duitsland. Vandaag wordt in 21 steden in Duitsland gedemonstreerd tegen kernenergie. Maar in feite zijn alle partijen al om. Want sinds de nucleaire ramp in Japan wil zelfs de regering van bondskanselier Merkel snel van de kernenergie af. Maar dat betekent ook dat Duitsland grote haast moet maken om vervangende energie te vinden. En ook dat stuit weer op weerstand van burgers. Zo klinkt een hoogspanningsleiding. En niet zo maar één. Het is echt een monster. Vier verdiepingen met kabels boven elkaar. En er staat zoveel stroom op dat je het gewoon kan horen. De leiding eindigt hier nog in Turingen bij een grote transformatorstation. Maar hij moet door naar het zuiden, want daar hebben ze stroom nodig. In een dorpje iets verderop, daar moet die leiding langskomen. Siegfried Kriese is van de actiegroep Achtung Hoogspannung. Kunt u ons even zien hoe die... Ja. Hinkommt. Ja. Wie, wie sieht die Leitung da aus? Ja. Also die Leitung sind dort hier direkt über den, über den Baum. Man kann fast sagen, parallel zu dieser Telegrafenleitung hier oben lang gehen und dann über die Scheune. In deze richting naar Zuid. Die leiding komt daar dan uit het bos. Hij gaat over het huis hier en de schuur en dan verder naar het zuiden. We bevinden ons in het Thüringer Wald. En dat wordt dan in het effect de Thüringer Wald overqueren. En dan werden die masten natuurlijk een entsprechend gelände is ook zeer hoog. Dus bis 100 meter. Een meter of 100 hoog. En dit is het Thüringer Wald. Een van de grootste bosgebieden van Duitsland. Dus die leidingen moeten ver boven die bomen uit. verschrikkelijk gezicht. Maar denkt u ook dat het gevaarlijk is? We weten dat hoogspanningsleidingen ook door de elektromatisme aanwerking op de gezondheid hebben. Ja, het wordt ook de landwirtschaft. Ja, het is slecht voor iedereen die hier woont. Je krijgt elektromagnetische straling, dus dat is slecht voor de gezondheid. Het is ook slecht voor het toerisme en voor de landbouw. Ja, en hier komt die nieuwe stroom vandaan. Zo klinkt een windmolen, drie wieken die een meter of dertig boven de grond door de lucht maaien. Lutz Wiese is van het energiebedrijf Vattenfall. Is dit nou de toekomst voor Duitsland? Dat is een teil van de toekomst der de in Duitsland. Duitsland heeft zich ja dazu entschlossen, de energiewende herbeizuführen. Ja, Het is een belangrijk deel van de toekomst. Duitsland wil rond 2020 stoppen met kernenergie. Dan heb je alternatieven nodig. En windenergie ligt natuurlijk heel erg voor de hand. We hier bij een aantal van 17 procent. Dat betekent dat we nog een stuk weg voor ons... Dat kan gelingen. We zitten nu op 17 procent, dus zesde van de stroom die komt uit zon en wind en biomassa in Duitsland. De bedoeling is dat rond 2020 al op een kwart zitten en daarna dat ooit alles uit duurzame energie komt. Dat zijn beschleunigde geneemigingsverfaren voor de uitbouw van de erneuerbare energieën. Het kan alleen als we sneller vergunningen krijgen. Dus dat mensen niet meer eeuwig dwars kunnen liggen voor de bouw van windmolens en voor stroomleidingen. Maar dat is natuurlijk wat er nu wel gebeurt. Op steeds meer plekken protesteren mensen tegen die molens, tegen die leidingen die ze over zich heen krijgen. Maar moest die mensen in Duitsland ervan overtuigen: dat, wanneer de uitbouw der erneuerbare energieën gewünscht is. Dat dit ook in ihrer regio stadvinden kan? Ja, zegt meneer Wiese van het Energiebedrijf. Dat moeten de mensen dan accepteren. Als iedereen wil stoppen met kernenergie en met kolencentrales, dan moeten er nieuwe dingen gebouwd worden. En dat moet ook kunnen in iemands woonomgeving. Maar in het Thüringer Wald denken ze dat die hoogspanningsleiding helemaal niet nodig is. We willen natuurlijk dat hernieuwbare energieën in het net ingespeist werden. En die oplossing voor ons allen is dat decentrale energie erzeugd wordt. Dat heisst dat we voor met windparks, met kleine windparks, met biomassa of met zonne-energie. Ja, het is helemaal niet zo dat wij iets tegen duurzame energie hebben. Maar we denken dat je het veel kleinschaliger aan kan pakken. Dat iedereen in zijn eigen regio stroom kan produceren. Alleen die grote concerns die willen het grootschalig aanpakken en er heel veel geld mee voor. Dienen. Daar hebben ze die leidingen voor nodig. Een bijdrage was van onze correspondent Walter Meijer vanuit Duitsland natuurlijk. De moddervulkaan in uh, Sidowarjo, in Oost-Java is dit weekend precies vijf jaar actief. Een oliebedrijf zou vijf jaar geleden fouten hebben gemaakt bij het boren naar olie. En vanaf die tijd is de modderstroom niet meer te stoppen. Het bedrijf is eigendom van één minister en die heeft de schade afgewenteld op de overheid. Tienduizenden slachtoffers zitten na vijf jaar nog steeds te wachten op een oplossing. Volgens de deskundigen zal de vulkaan nog tientallen jaren modder blijven spuiten. De reportages van Michel Maas. Vijf jaar geleden borrelde er plotseling wat hete modder uit de grond hier in Poros. Een paar dagen later barstte de aarde open en spoot de modder eruit met donderend geraten. Een technisch foutje van een boermaatschappij, zeggen de deskundigen. Technical error. Maar het bedrijf zelf gaf de schuld aan een aardbeving honderden kilometers verderop. En omdat de eigenaar van het bedrijf een machtig minister is, komt het daarmee weg. En de modder, die blijft maar spuiten. Zover als ik kan kijken, is er modder. En in de verte zie ik een rookpluim. Daar is het hart van de moddervulkaan. De overkant die zie ik niet. Die is drie kilometer hier vandaan. Drie kilometer modder. Recht voor me. 15 meter modder onder mijn voeten. Vier dorpen zijn er volledig verdwenen onder de modder. Zes andere dorpen aan de rand van de modderzee zijn onleefbaar geworden. Maar de mensen wonen er nog steeds. Want voor hen is na vijf jaar nog altijd niks geregeld. Tussen de puinhopen van het dorp hakte de oude Cassiani takjes uit droge struiken. Om een vuurtje te maken in haar keuken. Ja. De struiken zijn het enige wat groeit op deze modder. Cassiani weet niet eens hoe lang ze hier al woont. Zo lang is het. Ze weet ook niet of ze zal moeten verhuizen. Ze weet helemaal niks. En zij is niet de enige. De bewoners zijn na vijf jaar het wachten zat. Ze bezetten de enige doorgaande weg en eisen een oplossing en een gesprek met de gouverneur. Tientallen dorpen aan de rand van deze modderplas. Die moeten ook gaan verhuizen, zeggen de mensen. Want onderzoek heeft uitgewezen dat het ongezond is om daar te leven. Er komt gas uit de grond. Het water is vies en onbruikbaar. Mensen worden ziek. De gouverneur kan niet komen. Hij stuurt een assistent van de assistent van zijn secretaris om met de mensen te praten. Die willen een plan voor de 45 buurtjes die hier pal aan de rand van het rampgebied liggen. Nee, daarvoor moeten ze in Jakarta zijn, zegt de ambtenaar. De provincie kan dat niet voor ze regelen. Hij wordt weggejaagd. Onzin is het. Nonsens. Ook deze demonstratie lost niks op. Na drie uur wordt hij beëindigd en gaan de vrachtwagens weer rijden. Dat was de modder die boven kwam. De reportage was van Michel Maas. Voor autosportliefhebbers wordt dit misschien wel het mooiste weekend van het jaar. Want in Indianapolis is de legendarische 500 miles race. En de Formule 1-wagens die wringen zich in het moderne Monaco door de smalle straten. Louis Dekker in de studio. Louis, Indianapolis, Monaco, races waar coureurs vaak in de muur eindigen. Spektakel in ieder geval uh, gegarandeerd. Maar um, kunnen we ook zeggen dat het de belangrijkste races van het jaar zijn? Het zijn wel hele aansprekende races. En de 24 uur van Le Mans, als je die er nog bij optelt over twee weken... dan heb je ze alle Drie in één klap, de grote drie. Of de belangrijkste is, ja, kun je over discussiëren. Ja goed, dat is altijd voor discussie, discussie vatbaar. Wat is de interessantste van uh, dit weekend? Dat is absoluut Monte Carlo, Monaco en wel hierom. Er zijn regelveranderingen in de Formule 1. Het was de bedoeling dat die reizen spannender werden. Dat hebben we allemaal de afgelopen weken, maanden gemerkt. Er wordt echt verschrikkelijk ingehaald. Bijna op het belachelijke af, door technische regels. En trucjes en voefjes. Maar er is één probleem: Monaco is erg smal. En alle technologie in de Formule 1 is er nu juist op gericht dat je wel gaat inhalen. Maar de vraag is: is dat circuit daar wel geschikt voor? Nou, eigenlijk niet. Want volgens mij, als je eenmaal op kop ligt, dan uh, win je ook die race. Zo is het uh, de afgelopen 50, 60 jaar toch elke keer gegaan. Zo was het heel vaak. Want je kunt je als coureur daar prachtig breed maken. Maar het is zeer de vraag of je daar dit weekend nog mee gaat redden. En met name de truc met het vleugeltje. Dat heet het DRS, het Drag Reduction System. Je kunt als coureur op een bepaald moment, als je een inhaalmanoeuvre wil doen... kun je je achtervleugel openzetten zoals dat gaat. En dan win je snelheid. Maar de vraag is, wordt het daar niet te gevaarlijk van? Maar het is toch verboden voor het komend weekend? Ja, niet op alle plekken. Oh, je mag hem op sommige plekken wel gebruiken en andere niet. Als je die tunnel uitkomt, dan heb je een belachelijke bocht naar links. Ik ben er toevallig recentelijk nog uh, geweest. Uh, daar mag je hem waarschijnlijk niet gebruiken. Want er zijn in het verleden ook wel eens mensen recht doorgegaan. Ja, de FIA, de Autosport heeft in alle wijsheid besloten... dat de tunnel echt de plek is waar die vleugel niet open mag. Ze zijn uiteraard bang voor, uh, voor ongelukken daar. Maar gewoon op het rechte stuk, dat in Monaco eigenlijk niet eens een recht stuk is. Dat is ook een soort, Alles een soort is bocht, rechte bocht. Daar mag het wel. En daar, kijk, de meeste coureurs zeggen... het kan mij niet snel, niet hard genoeg gaan. Maar er zijn ook coureurs, met name de wat ervarende jongens... zoals Ruben Barrichello... die zeggen, uh, het is verkeerd om die technologie hier in te zetten... want er gaan nare dingen gebeuren als we niet oppassen. En dan krijgen we straks de situatie... dat er in de Grand Prix iets verschrikkelijk fout gaat. En dat ze dan gaan zeggen, ja oké, okay, in Monaco was niet zo geschikt, dat doen we volgend jaar niet meer. Maar dat is dus mosterd na de maaltijd dan. Blijft Monaco nog een geschikte uh, circuit daarvoor? Want het is natuurlijk wel een raar circuit, een stratencircuit... in zo'n dwergstaatje uh, wat zich een beetje door die haven heen kronkelt... of langs de haven heen. Ja, het is een discussie die al jaren speelt, maar het spat van het scherm af. En het maakt de gemiddelde kijker en ook de gemiddelde toeschouwer... geen fluit uit dat er niet wordt ingehaald daar. Want het plaatje is zo mooi. Dus die Grand Prix die gaat echt altijd blijven zolang Ecclestone leeft... Op basis van de Formule baas, 1. Zo lang blijft de Formule 1 in Monaco. En waarschijnlijk ook nog wel wat langer. Je hebt natuurlijk die haven uh, daar, dus het zijn schitterende beelden. Ja, en dat zijn dan ook de mensen die uh, heel veel geld ervoor over hebben om daar een weekend te zijn. Grappig is wel dat de mensen met het meeste geld vervolgens toch creatief worden. Die leggen hun boot daar in de haven neer. Bijvoorbeeld de Nederlandse familie, Blekenmolen, de Autosportfamilie. Zo'n lieve race. Heeft ook wel een appartement, maar ze zetten ook nog een boot in de haven. Parkeren ze daar veertig vips erop. En ze zeggen, ja, dat is goedkoper dan iedereen een ticket geven. Want dan zijn we duizenden euro's kwijt. We kunnen beter gewoon één keer aftikken met die boot. En dan hebben we alles maar in één klap betaald. Ja. Zo werkt het daar. Maar is er eigenlijk nog Nederlands inbreng? Is er iemand überhaupt die achter een stuur zit? Ja, die, die zijn er wel. Je zult er niet veel van merken. Alles draait om Formule 1. De rest is voorprogramma, bijprogramma. Jeroen Blekemolen rijdt in de Porsche-competitie. Die doet daar gewoon mee. Daar zullen mensen niet zoveel oog voor hebben in het echte voorprogramma. Van de Formule 1, de GP2, zeg maar wat bij voetbal de eerste divisie is. Daar rijdt Guido van der Garde. Die wil dit jaar kampioen worden. Hij heeft inmiddels de eerste race achter de rug. Ze rijden er twee. En die eerste, daar heeft hij helaas al mogen merken dat het erg krap is daar. Hij heeft een tikje gehad. Einde race. Klaar was Guido. Maar hij heeft nog een kans. Ja, dat is vanmiddag, hè? Vanmiddag, want vanmiddag is die tweede Grand Prix race. En ik zeg er nog even bij, dankjewel Louis, dat het hoofdprogramma de Grand Prix van Monaco morgenmiddag is. En wilt u er daar nog veel meer over lezen, niet alleen over die racewagens, maar ook over dat circuit... en hoe Monaco eruit ziet, dan moet u eventjes naar ons weblog gaan. Gewoon www.nos.nl, weblog aanklikken... want daar staat een alleraardig stukje over Monaco. Radio 1, het NOS-journaal is Martijn van Beek. Een van de drie rechters in het proces van het Joegoslavië-tribunaal... tegen oud-generaal Mladic is een Nederlander, Alfons Ori, die eerder al een tijdje de zaak tegen de Bosnische servische leider... Radovan Karacic leidde. Een Servische rechtbank oordeelde gisteren dat Mladic mag worden uitgeleverd. Zijn advocaat gaat daartegen nog in beroep. Noord-Korea heeft een Amerikaan vrijgelaten... die een half jaar in het land heeft vastgezeten... Noord-Korea heeft nooit een officiële aanklacht uitgebracht... maar volgens media in Zuid-Korea werd hij beschuldigd... van het verspreiden van het christendom. De man kwam vrij na bemiddeling door een Amerikaanse diplomaat. Amerika stationeert een onderdeel van zijn luchtmacht in Polen. Die luchtmacht gaat Poolse piloten trainen... in het gebruik van gevechts- en transportvliegtuigen. De belofte is van groot belang voor, uh, symbolisch belang voor Polen... dat ook lid te kunnen worden van de NAVO. En Op een groot plein in Barcelona zijn meer dan 100 mensen gewond geraakt... toen de politie het ontruimde... Kampeerden al bijna twee weken honderden demonstranten. die meededen aan het landelijke protest. tegen de hoge werkloosheid en de bezuinigingen. De gemeente wil het plein leeg hebben. zodat voetbalsupporters er vanavond. de Champions League finale tussen Barcelona en Manchester United kunnen kijken. En tot zover de hoofdpunt. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is er eerst nog ruimte voor de zon. maar neemt vanuit het westen de bewolking vrij snel toe. De zuidwestenwind trekt bovendien flink aan. matig tot vrij krachtig boven land. aan zee krachtig. Vanmiddag trekt er dan een zwakke storing over, valt er in de noordelijke helft van het land wat regen, maar in het zuiden blijft het nagenoeg droog. De temperatuur loopt op tot zo'n 14 graden op de wadden en 17, lokaal 18 graden in het zuidoosten. Morgen, zondag, begint de dag opnieuw bewolkt, maar klaart het in de ochtend vanuit het westen op. Dan zien we in de middag zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken en het wordt ook iets warmer dan vandaag. 16 graden in de kop van Noord-Holland tot 21 graden in Limburg.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 Ik dan niet zegt dat wie de enige bent die op tijd betaalt. Voor het echte verhaal ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debuteurenkennis van GGN. GGN Mastering Credit. Bouw of verbouwplannen? Kijk voor u een aannemer kiest op bouwgarant.nl. U bouwt zeker met Bouwgarant. GGN. Vergaande debuteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN, Mastering Credit. De NOS, het Radio 1-journaal. Ook natuurlijk te beluisteren via het internet. www.nos.nl En we twitteren ook. NOS Radio 1, dat is ons Twitter-adres. Twee dagen na de arrestatie van Radkom Mladic... is er nog steeds heel weinig bekend over zijn verblijfplaats de afgelopen jaren. Donderdag werd hij opgepakt bij zijn neef thuis in een dorp ten noorden van Belgrado. Mogelijk is hij daar maar kort geweest. De buren hebben hem in ieder geval nooit gezien. Matthijs van der Wiel. Het is een vlak land, de Vojvodina in het noorden van Servië. Akkers met mais, tarwe en bieten. Akkers die bewerkt worden door oude mannen met antieke landbouwmachines... En midden tussen die akkers ligt Lazarevo, een dorp zonder oude dorpskern. Het is erg uitgestrekt, grote huizen met moestuinen. En het huis waar Mladic is opgepakt, dat herken je meteen, want daar staat een politieauto voor de deur. De agenten staan wat te lummelen en te roken onder een kerstboom. Het is nog steeds onduidelijk hoe lang Mladic hier gezeten heeft. In de straat zegt niemand iets gezien te hebben. De buurvrouw, ze wist van niks. Ze was geschokt toen ze het hoorde. Ze heeft ook vooraf niks gezien. Geen vreemde bewegingen. Die buurman, Branko, de man die Mladic onderdak bood... heet zelf ook Mladic. Het is een volle neef van Radko... Zijn huis staat achter een verroest roze hek. Er staan roze en rode rozen. En opeens verschijnen daar allemaal mannen op het erf. Waaronder Branko zelf. Hij heeft een grijze baard en een grote zwarte pet. Hij is eerst ook gearresteerd, maar donderdagavond meteen weer vrijgekomen. Een man stapt woedend naar buiten richting zijn auto. En daar staan ook de fotografen. Wat nemen jullie voor foto's? En hij rijdt bijna iemand omver als hij wegrijdt. Ga weg. Waar kijk je naar, aap? En een woedende buurman voetert, stelletje aasgieren. Hebben jullie geen moraal? Het is de omgekeerde wereld. Het is de man die belaagd wordt door de fotografen. Branko Mladic die de buren tot rust maandt. Hij stuurt de boze buurman zijn tuin in. Goedemiddag. Goedemiddag. Over buurman, dat is een man met een kapotte blauwe werkbroek. My name is Nick. Nicola, Nick. En een bril die met stukjes plakband aan elkaar hangt. Het is een goede man, die Branco. Hij was vroeger tv-reparateur. De laatste jaren werkte hij op het land. en niemand hier in de straat heeft hem heeft zooit gezien. Nee, naar televisie. Ik niet. Ik zag het pas op tv dat hij hier gezeten heeft. Dat is informatie. Maar dat betekent dat hij hier maar heel kort geweest heeft moeten zijn. Anders had u hem toch zeker wel een keer gezien. Ja, nee, dat samen. De oude man zegt dat hij meestal binnen zit. Niemand heeft hier iets gezien. Of zegt dat in ieder geval? En wat vindt hij ervan? Dat Mladic is gepakt? Ja, niet is een nieuw ik zal u niks nieuws zeggen, zegt hij. Ik hoor bij geen enkele partij, maar misdaad is misdaad. Al was het mijn broer geweest. Een oorlogsmisdadiger moet worden berecht. Vanuit Servië was dat Matthijs van de Wiel. Ja, en dan vanavond. Vanavond is het zover. Edwin van der Sar neemt in de finale afscheid van het profvoetbal. De keeper door velen gezien als de beste keeper van de wereld... verdedigt in Londen een tool van Manchester United... in die Champions League finale tegen Barcelona. Als Man United wint, betekent dat de kroon op een imposante carrière van van der Sar. Jan Herman de Bruin, hoofdredacteur van het voetbaltijdschrift 11... is al in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is daar in Londen al iets uh, te merken van de sfeer uh, van de finale of gaat dat vooral over ja, van hoor, de Sar? Ja? Uh, zeker, de hele middag, gistermiddag in de stad, zie je met name heel veel fans van Barcelona uh, komen. Die hebben echt de stad overgenomen. Die van zijn United komen natuurlijk vandaag. Want het is voor hen allemaal wel makkelijker. Die kunnen gewoon met de trein en dan zijn ze er drie uur. Maar overal op alle pleinen, de terrasjes, zijn er wel heel veel Barcelona-fans op. Ja, leuk, de sfeer is er dus al. We gaan het ja, over, ja. over Van de Saar vooral hebben. Dat is een fantastische ja. keeper, 40. Heeft een enorme carrière gehad Voorholte. Daar is hij begonnen. Noordwijk, Ajax, ja. Juventus, Fulham, Manchester United. Als we ja. zijn carrière een beetje overzien in de notendop... was het eigenlijk van het begin af aan een goede keeper? Nou, misschien was hij wel een goede keeper, maar niet iedereen zag het. En hij had ook niet de uitstraling van de keeper. In het begin was er natuurlijk wel heel veel mensen die dachten... wat moet die hele lange, dunne bonenstaak in het goal van Ajax. Want als er één man is die geen glamour heeft... op ieder gebied dan is het wel van de Sar. En in de ploegen waarvoor hij gespeeld heeft... Ajax natuurlijk, hè, want ik kwam bij Ajax in de tijd van Van, van Gaal, dat ze. ...bezig waren de, de laatste Europacup te winnen. Dat was zonder een glamour ploeg. En als je voor Juventus speelt... ...dan speel je natuurlijk een Italiaanse glamour ploeg... ...en nu met het duizend En dat is iets wat hij totaal niet gehad heeft. Dus hij moet het van andere dingen hebben. Maar in het begin heeft het natuurlijk heel lang geduurd. Voordat mensen daardoor doorheen keken... Door dat, ...door dat magere lijf... Uh, met, met, ...met dat... ...ja, ja een beetje... Uh, ja, en in ieder geval niet glamour uitstraling, zou ik het maar zo zeggen. Nou ja, hij was ook een beetje stram. En hij maakte het natuurlijk ook fout in in het begin. Ik kan me de eerste wedstrijd in, in, hij, in Oranje uh, uh, herinneren. Ja, zeker bij Ajax ging het in het begin heel moeizaam. Bij zijn debuut bij Nederland zelf. Tot, dat was één week nadat ze met Ajax de Europa Cup hadden gewonnen. In, uh, in, in, in Minsk tegen Belarus. ging hij ook vreselijk te fout in. Hij heeft echt een moeten overwinnen. En het is bijvoorbeeld een trainer als Van Gaal. Die gezag, gezien heeft wat de enorme kwaliteiten zijn van uh, Van, van de star, Sar. Die behalve een... Een hele goede shotstop ook natuurlijk is. En toevallig stond er een groot interview met Rio Furinan in de krant gisteren. dat hij zei dat het van de soort in de wereld de allerbeste aller keeper is geweest die hij ooit heeft gezien. is voetballen aan de bal. Of je nou hoe je hem ook aanspreekt met links of rechts. Waar dan ook, hij kan altijd de bal aannemen, hij kan hem verder spelen. Hij is een prachtige trap. En dat zijn, buiten het feit dat hij heel goed kan stoppen... is misschien wel zijn grootste kwaliteit. En dat heeft echt even geduurd voordat mensen dat zagen... Dat dat, uh, dat dat iets superieurs was. Ja, maar hoe, hoe, hoe kan dat dan, dat, uh, dat hij zo groot is geworden? Komt dat door, uh, door Van Gaal, die het in hem zag, door de trainingen? Uh, zit er iets in, in hemzelf wat hij heeft ontwikkeld? Nou ja, van, van, van alles wat. Het eerste is denk ik het belangrijkste. Hij heeft met Van Gaal een trainer gehad... die. Uh, achter hem stond en achter hem is blijven staan... toen het in het begin af en toe even niet goed ging. En dat, is, uh, dat heb je gewoon nodig als, als je een trainer hebt... die naar de eerste fout in paniek raakt... die je dan weer vervangt, dan, dan, dan wordt het natuurlijk niks. Dus je hebt, je hebt een trainer nodig die achter je staat. Vandaar komt het zelfvertrouwen... En van daaruit kan je, kan je groeien. Dus van gauw is tegen daar een enorme, enorme in gespeeld. Ja. En het, het is, ging natuurlijk niet allemaal van een leien dakje. Want hij ging bij Ajax weg, was daar al een goede keeper. Maar daarna is hij ja. eigenlijk in een soort dipje terecht gekomen te bij Juventus. Hij ja. maakte twee verkeerde, voor mijn gevoel, twee verkeerde uh, keuzes. Eerst door naar Juventus te gaan. En daarna, ja, of, het, of het echt verkeerd is, weet ik niet. Uh, hij, hij is weggegaan bij United, ging toen naar Fulham. En dat is natuurlijk een, een, een, een ploeg waar hij toen ineens stond wat aan de onderkant van de Engelse Premier League speelde... en dat had natuurlijk ook niet verschrikkelijk, die uitstraling... pas toen hij weer bij Fulham speelde... en uh, Ferguson zag wat voor een enorme kwaliteit... hij had kunnen toevoegen aan, uh, aan, aan Manchester United... en toen, haalde, toen kwam hij weer tot, uh, tot grote bloei. Maar die periode bij, uh, bij Juventus en bij Fulham... toen kiepte hij wel in het Nederlands elftal... maar dat was, toen was hij uh, zeker bij Fulham... was hij waarschijnlijk de ploeg de, de speler... En, en, en Nederland zelf, onszelf met de minste ploeg achter zijn namen. En een team wat bij ons of Ajax uh, heet, of PSV, ja. en Real Madrid... en al die grote namen, daar, daar stond voetbal met we er een beetje in. Ja. En het is iemand die ook altijd gedreven is gebleven. Hè? Altijd wilde blijven ik leren. Het, het, het, ik hoorde gisteren Hans van Breukel op de radio. We stond van de week ook in een ander voetbalblad. Uh, en die zei van, van de zak, kwam gewoon op een gegeven moment langs... van Hans, hoe stop jij nou eigenlijk al die penalties? En um, dat ja. wilde hij ook onder de knie krijgen. Dat is echt heel lang zijn, zijn, zijn, zijn zwakke punt geweest. Dat heeft Ajax ook euh, nou, gekost, weet ik niet. Maar de, de tweede Europelijke finale die, Ajax, die met Ajax speelde heeft, hij verloor door penalties. Met het Nederlands Elftal ging dat toen op een gegeven moment niet meer. En hij heeft euh, dat euh, wat een zwak onderdeel is van zijn loopbaan... is ineens omgezet tot, tot, een, tot een ander moment. En met als absolute euh, bekroning natuurlijk dat moment drie jaar geleden... Toen hij degene was die in de Champions League finale in Moskou... tegen Chelsea de beslissende de penalty stopte. Dat is echt de beker die hij gewonnen heeft. De keeper die de allerlaatste bal van de wedstrijd stopt. Dat was een groot moment. En nu denk ik dat de spelers van Barcelona... Ook wel weten dat ze uh, tegenover een hele grote kieper staat. Dus mocht het tot penalties komen, dat kan natuurlijk toch altijd vanavond. Dan heeft hij best een voordeel, want hij heeft echt zijn reputatie ook op dat punt gevestigd. En ik begreep dat hij zijn huiswerk ook alweer had gedaan. Hij had de zoon van Huub Stevens gebeld. Die heeft een soort database van, het je, van ja, precies. Het dus. we. Nou ja, vanavond uh, uh, vanavond dus die uh, finale Jan Hermen. Dankjewel. Ja. En uh, Van der Saar tegen Messi zal ik maar zeggen. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Dan gaan we naar Amerika. Als er één burgemeester fel tegen het roken is. dan is het wel Bloomberg, de burgemeester van New York. Hij was de eerste burgemeester die het roken in de horeca aanpakte. En hij maakt nu nieuws met een compleet rookverbod op pleinen en in parken. Het is inmiddels een week van kracht, maar in het, week, uh, in het Park der Parken, het Central Park. is nog niet, iedereen, nog niet iedereen op de hoogte. Dat merkte onze correspondent Wessel de Jong. Oudere dame op een parkbankje, grote reben op haar hoofd. en zit een sigaret te roken. You're smoking a cigarette. I'm smoking a cigarette. Is are we is it allowed in Central Park? No, it's not. Really? Nee. Oh no, then I could be in trouble. Ja, dan heeft u een probleem inderdaad. Weet u wat weet u wat de straf is? No. Fifty dollars. You're kidding? No, nee nee ik nee, oh. nee ik verzin het niet. Did you find that out? Het is sinds een week. Oh, I didn't know. Oh my gosh. <laughs> Now I feel terrible. Ik voel me verschrikkelijk. Waarom voelt u zich verschrikkelijk? Because I'm smoking and I'm not supposed to be. Ja, ik rook nu en dat mag eigenlijk niet. Wat vindt u van deze maatregel? I mean, I guess it's okay. I mean, I I don't smoke that often and I I understand because it could be dirty, you know. Op zich vind ik het oké. Okay. Ik uh, ik rook ook niet zoveel en ik begrijp dat dat mensen een bezwaar hebben. Is... It's it's okay. I find it very strict actually. It's, it's, it's, I'm pretty amazed. Ik ben verbaasd over deze maatregel. Well, well you know. U, no. u doet toch niemand kwaad. No, that's true. I mean, you are out in semi fresh air. That's it. Some people may not like it. I don't know. Ja, so. mensen houden er nou helemaal niet van. Dat is het hele punt. Ik begrijp als het in restaurants en cafés is, dan, dan doe je echt andere mensen schade. That's maar dit, okay. hier is nonsens. I know. I agree. I agree. Ja, dat ben ik met u eens. Dat is te, toch wel onzin. Twee jonge dames in het park. Luchtig, zeer luchtig gekleed, want het is hier bloedheid. Wat vinden jullie van het rookverbod hier in het park? I uh, did not see it. <laughs> ik heb niks gezien van een verbod. Have you seen it? I haven't seen it, but I think that's a good idea. Ik heb uh, geen verbod gezien, maar ik denk toch dat het een goed idee is. The air will be cleaner and it's more pleasant for sitting and enjoying yourself. De lucht wordt schoner en het is gewoon prettiger om dan hier te verblijven. Thank you very much. Yeah. Nou, voor dat verbod hier in Central Park, er zijn natuurlijk tal van redenen voor. Het is de strijd tegen het zogeheten second-hand roken. Oftewel het, het passief meeroken. Maar in een park speelt dat natuurlijk toch niet zo'n ongelooflijke rol. En het is ook de strijd tegen de vervuiling van de peuken. Die kleine, vieze tamponnetjes. Die zouden bijzonder moeilijk afbreken. En als een vogel ze opeten is dat heel slecht. Maar het belangrijkste misschien wel is dat dit verbod... een onderdeel is van de algehele strijd tegen het roken. En er moet gezegd, in New York is die bijzonder succesvol... Er roken hier minder mensen dan waar dan ook in Amerika. Een van de parkwachters hier in Central Park... in zo'n groen accu-karretje met zakken. Heb je, heb je al mensen zien roken? Heb je het gezien? Ik heb mensen zien roken deze week. Maar dan maakten ze ook weer snel uit, de sigaretten. Yeah, oh, no, no. oh. Een reportage was dat van Wessel de Jong... Ain't no sunshine, it's a lovely day. Ik heb het niet over het weer van vandaag hoor, hoewel. Maar over Bill Withers, u hoort hem zo in een exclusief interview. Verkeersinformatie, de A2. Er is een ongeluk gebeurd, in Bosch, richting Utrecht. Tussen Eveningen en knooppunt Eveningen. De file is 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Organisatoren spraken al over een tweede revolutie in Egypte. Gisteren gingen duizenden mensen weer op naar het Tahrirplein En dat allemaal om te demonstreren voor meer veranderingen. Er werd gebeden, er werd gejuicht en er werd gezongen. So here we are, Tahrir Square, Egypt, Cairo, they're expecting uh, a million plus people today. There's a lot of talk of change, but there isn't nearly the amount of change that uh, the people demanded by the revolution. Saw. Nicole Leve, daar gaan we mee praten. Nicole, ja, het klinkt wel als een soort gezelligheid, een beetje een oude sit-in op, op, op de dam zou ik bijna zeggen. Wat wilden de demonstranten op het Nou, Ze noemden deze dag de Tweede Revolutie. De Tweede Dag van de Woede ook. Dat was ook de titel van de eerste vrijdag nadat al deze protesten begonnen op 28 januari. En ja, ze zijn eigenlijk niet blij met hoe het gaat. ...met de revolutie die zij hebben gewonnen. Ze willen dat er meer tempo komt... ...in de hervormingen. Uh, ze willen dat de Mubarak's niet alleen worden berecht, maar ook andere types uit zijn regime, nou, een paar dagen voor de aankondiging van deze protestdag, liet de aanklager weten dat Mubarak ook vervolgd zou worden voor de dood van de 850 demonstranten die tijdens de opstand zijn gevallen. Maar wat de jongeren vooral zeiden was, wij willen niet dezelfde praktijken als onder Mubarak. Wij willen niet dat demonstranten worden opgefakt, gemarteld en veroordeeld. En dat is nu wel gebeurd. We willen niet langer geregeerd worden door de militaire ra raad, maar we willen een burgerregering, die moet de zaken waarnemen tot het verkiezen uitwijzen hoe, het, hoe, hoe ver moet in het land. Ja, en is er dan een verschil aan te wijzen? Want ik zei net van het klinkt wel een soort van gezellig. Maar is er een verschil aan te wijzen tussen de demonstratie van gisteren en die van eerder van, het, uh, van dit jaar? Ja, nou, het was een grote demonstratie, maar niet zo massaal als, als, als eerder dit jaar. En je moet je bedenken dat heel veel mensen, die willen nou niet meer demonstreren. Dit zijn vooral die jongen, die de jonge, de intellectuelen, de opgeleide, Maar een heleboel mensen, die hebben gewoon... De prijzen zijn zo hoog, die hebben geen werk, de toeristen blijven weg. Het gaat gewoon heel moeizaam op dit moment in Egypte. En dan heb je nog clashes tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dus veel mensen die voelden er eigenlijk helemaal niks voor om te gaan demonstreren. Omdat ze gewoon willen dat het leven weer gewoon gaat lopen. Maar de jongeren, die wilden laten zien dat ze wel een, een vuist konden maken op ons lijn. Christenen ...en moslims, uh, samen uh, gingen ze daar naartoe. Ze wilden ook uh, laten zien, de afgelopen weken zijn er wat botsingen geweest... ...tussen beide groepen, dat dat in, in, in hun kamp echt absoluut niet speelt. Nee. Goed, mag ik met jou van Egypte ook nog even naar Jemen toe gaan? Want uh, daar is het uh, eh, hommeles, Want uh, de stam van oud-generaal al Ahmad ...die heeft zich nu actief in de strijd uh, gemengd. Uh, ze hebben een belangrijke militaire basis uh, uh, veroverd. Uh, wat is daar, laat maar zeggen, de actuele stand... Uh, van zaken? Nou, dat kamp dat zou inderdaad in handen zijn van, uh, van de uh, groep van, uh, van Achmar. Het ligt 50 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad. Het is een kamp van de Republikeinse Garde. Ja, en daarbij zouden 18 doden gisteren zijn gevallen. Nou, dit is natuurlijk een, ja, een vrij beschamende, een beschamend verlies voor de troepen van Saleh. Ja, en deze, dat de, deze leider van de alliantie, Achmar, zich in de strijd heeft geworpen, uh, ja, dat is geen goed nieuws voor, voor Saleh deze man die die in zeg maar negen stammen aan zich beschikt over geld, wapens. Manschappen en trachten presidenten die eigenlijk steunde tot voor kort te verdrijven. Er is nooit veel liefde geweest tussen, tussen uh, beide kampen. Maar eigenlijk werd hij daar door de internationale gemeenschap toe gedwongen. Nou, en ondertussen gaan de vreedzame demonstraties ook gewoon door. Mensen willen dat Saleh vertrekt en dat de leefomstandigheden beter worden in het land. Uh, de G8 heeft nogmaals opgeroepen ja. dat hij uh, echt uh, weg moet gaan. Maar het lijkt er op dit moment allemaal niet snel van te komen. Dankjewel. Nicole Leveva Le was dat. Dan gaan we naar de soul-legende Bill Withers. Die krijgt vanavond in Theater Carré een speciaal eerbetoon. Nationale en internationale artiesten... zoals Treintje Oosterhuis, Boris, maar ook zijn dochter Cory Withers... zullen optreden. Het is dit jaar namelijk 40 jaar geleden dat zijn debuutalbum uitkwam. Cultuurredacteur Ron Holman die kon Bill Withers van de week eventjes spreken. Ain't no sunshine when she's gone. Op het album Just As I Am van Bill Withers staat meteen een van zijn grootste hits, Ain't No Sunshine. En dat is een van de meest gecoverde nummers in de wereld. En niet door de minste. It's not Dus je zou zeggen bij het ontmoeten van zo'n sollegende, dit is een grootheid, een man van statuur. Maar Bill Withers is de nuchtigheid zelf. Hij vond het wel leuk dat hij door mensen uit Nederland was uitgenodigd. Enigszins verrast. Maar dat was het wel. Well, I think they, uh, they notified my daughter and she was coming. En uh, they asked her if I would come with her. So I dacht, sure, you know. Want ze hebben het it anders gedaan. Dus so ik was surprised, ja. Yeah. Ik was very surprised. Willis begint relatief laat aan zijn muziekcarrière. Hij is 32 als Just As I Am uitkomt. Daarna volgen enkele productieve jaren met hits als Lean On Me, Use Me en Grandma's Hands. Maar midden jaren 80 hangt hij zijn gitaar aan de wilgen, hij heeft het een beetje gehad met de muziekwereld. Well, I've written a couple of things. I mean, Jimmy Buffett and George Benson recorded stuff for me. So I, you know, I wasn't tired of making music. I may have been a little tired of the business. You know, I like music and I like other things. So whatever I feel like doing at that time, I try to, you know. Just one look at you And I know it's gonna be Widders is dus de nuchterheid zelf. maar waar komt die gave vandaan om relatief eenvoudige nummers zo pakkend te maken? Well, you know, uh, it's a question of catchy, overcomplicated. Um, you know, it's where you put your your priorities. I think the objective is to try to be catchy, you know, and uh, that's about all I, I I know about it, you know. Mijn stuff is probably simple because I'm not, not een like train musician of anything like that. So I was simpel by De nummers moeten dus catchy zijn, maar ook simpel. Zodat ze gauw door mensen kunnen worden opgepakt. Aan de andere kant, hij kon ook niet anders, want hij was geen getraind muzikant. En we moesten dus doen met beperkte muzikale middelen. En daar kan je dus best ver mee komen. Mm -hmm, grandma's hand in Zelf zingen doet hij dus al jaren niet meer. En op de meest belangrijke vraag of hij vanavond dan ook zelf enkele nummers ten horen zal brengen, komt het teleurstellend antwoord. Maar het kan natuurlijk een spel zijn. Misschien is er toch nog hoop. Nee, uh, no, no. I haven't played in 25 jaar at least. I have a saying, you know, uh... Probably watching me play now would be like watching Muhammad Ali box now. No, I I, I would rather listen. It's easier to listen. You can't make any mistakes. You know, <laughs> you know there was a time when when uh, when I could imagine myself in a room full of naked women. You know, but uh, I don't need to do that anymore. <laughs> Ik don't need a of. <laughs> Oké, <Okay>, thank you. <laughs> thank you. Hij <laughs> nou, vindt het wel leuk. Geen naakte vrouwen meer voor Bill Witters, dus in ieder geval. De reportage was van Ron Holman. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Heer Jacqueline Niva. Uitgebreide aandacht voor het afscheid van Edwin van Assar in het AD, de Telegraaf en de Volkskrant. Vanavond staat de 40-jarige doelman voor de laatste keer in het doel bij Manchester United. De Telegraaf heeft een afscheidsinterview. Het AD spreekt met het andere supertalent uit de A1 van Noordwijk... van het seizoen 88-89, Patrick Scheurwater. Waarvan Van de Sar grote successen vierde, raakte Scheurwater aan lage wal. Leeuwendeel van het team van toen is in Noordwijk blijven wonen. Kranten kijken natuurlijk ook vooruit naar de wedstrijd van vanavond, net als wij. Meer over het nieuwe softdrugsbeleid op de voorpagina van de Volkskrant. Coffeeshops worden besloten clubs waar buitenlanders niet in mogen. Minister Opstelten wil na de zomer beginnen met het invoeren van de witpas... te beginnen in het zuiden van het land. Veel gemeenten, waaronder Amsterdam en Den Bosch, zien niks in het systeem. Verschillende oppositiepartijen zouden liever maatwerk zien... waarbij gemeenten de vrijheid krijgen... een eigen aanpak van drugsgerelateerde problemen te kiezen. De aanhouding van Mladic kan zorgen voor vertraging in de zaak Karadzic. Dat zegt tribunaal-watcher. Rachel Irwin in Trouw. Er zit een overlap tussen de zaken, maar een deel van die getuigen... uit de zaak Karadzic zal opnieuw moeten worden gehoord... door de advocaten van Mladic. Samenvoegen van de zaken ligt dan ook niet voor de hand. Trouw denkt dat de zaak tegen Mladic zeker vier jaar gaat duren. En dan komt een bekend kwaaltje van dictators en oorlogsmisdadigers om de hoek kijken. Zodra ze berecht worden, worden ze plotseling ziek en zwak. Volkskrant zet een aantal min of meer recente voorbeelden op een rijtje. Mubarak zou sinds zijn aftreden meerdere hartinfarcten hebben gehad en lijden aan depressies. Een van de Lockerbie-veroordeelden zou doodziek zijn. Hij mocht in 2009 terug naar Libië om te sterven. Hij leeft nog steeds. En natuurlijk is er de oud-dictator Pinochet... die bij thuiskomt in Chili soeppotjes opstond uit zo'n rolstoel. Jeugd-TBS faalt, staat op de voorpagina van het AD. Want een TBS-behandeling krijgen de jongeren vaak niet. Ze worden opgesloten in een gewone jeugdgevangenis... en keren dan zonder behandeling terug in de maatschappij. Kinderen en jeugdpsychiaters waarschuwen dat onbehandelde TBS-jongeren... Tien keer zo vaak de fout opnieuw ingaan. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen in een regio van Sudan, die door zowel het noorden als het zuiden als deel van het eigen grondgebied wordt gezien. Noord-Soedanese troepen zijn het gebied binnengetrokken. De Verenigde Naties schat dat het aantal vluchtelingen op 30 tot 40.000. Maar een minister van Zuid-Soedan zegt op de website van de BBC dat er 150.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft een nieuwe techniek... om kanker op te sporen in gewone bloedmonsters. Het duurt nog wel enige tijd voordat de techniek jaren soms... dat het grootschalig in te zetten is, maar de vinding lijkt wel veelbelovend. Er kunnen zelfs twee soorten kanker geïdentificeerd worden... Prostaatkanker en hersentumoren. Meer over die vondst in het Nederlands Dagblad. En tot slot Dominique Strauss-Kaan. Die krijgt hulp, maar die misschien niet op zit te wachten. Een Italiaanse pornoactrice vertelt namelijk dat ze meermalen seks heeft gehad met de voormalige IMF-voorzitter. En zij zegt dat hij haar altijd keurig heeft behandeld. In een privéclub in Parijs heeft ze zelfs meerdere malen een triootje gehad met de man. Meer daarover in de Telegraaf. Europees voetbal, nog Radio 1. Vanavond de Champions League finale. Ik kan aannemen, kan schieten en dan nog een keer mee. Barcelona, Manchester United. Paast over de hele, die heeft de waardig aan, geeft van de linkerkant weg, Druk de vreemdbal laag. West langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.